Levi van Eck met het NOS-journaal. Schiphol is druk met het nasturen van bagage na de storing in het bagagesysteem. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat iedereen zijn koffer heeft. Door een technische storing moest veel bagage gisteren handmatig worden ingevoerd en dat duurde uren. Veel passagiers waren toen al vertrokken. Zo'n 20.000 koffers bleven op Schiphol staan. In de hoofdstad van Bangladesh, Dhaka, is een grote mensenmassa afgekomen... op de uitvaart van een studentenleider... die deze week na een aanslag om het leven kwam. De man van 32 werd vorige week door gemaskerde mannen op straat doodgeschoten... en bezweek eergisteren aan zijn verwondingen. Volgens sommige media kwamen tienduizenden mensen af op de uitvaart. Andere media spreken van honderdduizenden. Het bleef rustig in tegenstelling tot gisteren. Toen bekend werd dat de studentenleider was overleden, braken rellen uit... De politie in Bussum heeft vannacht kerstkaarten gered... die op straat lagen op bij een opgeblazen brievenbus. Agenten stuiten tijdens een surveillance op een brievenbus... die door zwaar vuurwerk was vernield. Op de grond lagen enkele tientallen nat geregende kerstkaarten. De kaarten zijn door de politie verzameld en meegenomen naar het bureau... waar ze zijn gedroogd en opgeknapt. Vervolgens zijn ze alsnog op de post gedaan met een begeleidend briefje. Een botsing tussen een passagierstrein en een kudde wilde olifanten in India heeft aan zeven dieren het leven gekost. Een jonge olifant raakte gewond. Door de botsing liepen vijf wagons uit de rails, maar de 650 passagiers in de trein bleven ongedeerd. Botsingen tussen treinen en olifanten komen vaker voor in India. Het weer vooral in het noorden is de mist hardnekkig, in de rest van het land bewolkt en vanuit het zuiden wat regen, het is 6 tot 8 graden.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 Luisteren. Nou, Maries, uh, je maakt ons uh, blij met uh, de opmerking volgend jaar grootste plannen. Ja. Vertel. Nou ja, daar wil ik eigenlijk nog niet heel veel over ja, vertellen. Maar. We zijn er maar met z'n vijf, joh. Ja. Dus, uh, ja niemand die ja, het ja, ja. hoort. En al die luisteraars. Ja. ja. <laughs> dus ja, dat is, is wel... Al de, die luisteraars. <laughs> ja, maar dat gaat gewoon het hartstikke viral gaan. Ja, precies, ja. <laughs> Oh, jongens, jongens, jongens. Hoe oh, ik moet ik hier nou weet. toch serieus blijven, Op dus jullie allemaal hier? Ik niet. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. <laughs> nee, nee, Hele hoop ja. mutsen vandaag, hè. Dus, uh... Ik zou gewoon zeggen, hou mijn uh, socials gewoon lekker in de gaten. Hè, zoek het even op op Facebook, Mauri Schoenenweg. En op uh, Instagram. Instagram ja. En dan uh, gaat dat helemaal goed. Maar zijn. gaat het weer via rood in blauw Kom weer een reis op de lijn, hoor jij. <laughs> Nou ja, weet je, kijk... Euh, ik denk het wel. Oké, okay. spannend. Ja. Oké, okay. nou dan uh, laten we het even <laughs> daarbij, uh, Marius. Ja, ja jaar, dat is zeg, goed. Kom volgend jaar weer lekker uh, even terug. Nou, joh, ja, heel um, graag. Geen vraag, waar kunnen ze je boeken? Op mijn uh, eigen website kunnen ze me boeken. www.mauriesgroeneweg.nl uh, bij Kwekel-evenementen, daar maken we gelijk even een stukje reclame voor Kwekel. Kunnen... K W E K E L. Ja, gewoon Kwekel. Ja. Ja. Kwekel-evenementen.nl, daar kunnen ze me boeken. Uh, pff, jongen, jongen, waar kennen ze me niet boeken, waar kun je, je bij te wow, vragen? Oh, nou. Ze kunnen ook wel de Google. Ja, ze ja ze op de Google. of hem bellen, toch? Ja, toch? Ja. Dus uh, ja, ze kunnen me overal kunnen ze me wel bereiken, heel okay. helemaal goed. Nou, we gaan naar je luisteren. Niet white, maar blue Christmas. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Een nummer van nou, Elvis, dat? Ja, een nummertje van Elvis, uiteraard. Sevastie. Nou ja, laat maar op. Ja, je gaan. mag even voor mij instarten hoor. Komt ie. I have a blue Christmas Without you I'll be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 En je ziet er een rij. With your Christ. But I. Have a blue. Blue, blue, blue Christmas. Oh jee. Wauw. Dag de Life in de studio, Marie Groeneweg ik dacht even dat we Elfers uh, in de studio hadden. Had jij dat ook? Heen. Je hoort <laughs> bijna geen verschil. Bijna dan. geen verschil, nee. de centen maar. Ah, ja. <laughs> ja, dat is ook weer zo. Dan heb jij weer een punt. Maar je bent wel levendig. Ja, ja, ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja. <laughs> ja, <even. Ja>, nee, <laughs> ja, <ik> ook niet. <laughs> ja, een Beetje leven in de brouwerij, hè, ja. zullen we maar zeggen. Dankjewel, uh, Maries. Heel graag En heel gedaan. veel succes met uh, al je optreders. Ja, Die zijn al heel veel gehad, hè.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 Fijne feestdagen, dankjewel. En jullie ook allemaal hele fijne feestdagen. Hè? Dankjewel Maurice. Really But baby, it's cold outside. Got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been, been hoping been that you drop so in. Nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. Will start you. Beautiful, what's your heart? Listen to the fireplace so roar. Really like Beautiful, please don't hurry. Put some records on while I pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in no caps street? to be had out there. I wish I'd you your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks well. No, no, Mind no, if I move in close? What's the sense of hurt? My pride Well, really oh, Baby, don't hold out Baby, and it's, it's cold, outside. cold outside I simply must But, go Baby, it's cold outside The answer is no But, Baby, it's cold outside The welcome has been How lucky it. that you it's dropped so in nice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 You've really been I granted. thrill when you touch my hand, how can you do this thing to There's me, to think of my lifelong At sorrow, if you've got pneumonia and I, I really can't get stay. over that old vow, baby it's cold, oh. baby it's cold. Soul. at the rate to answer a call he is in his own special way.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 Hanni Kroese, eerst gaan we nog even een plaatje draaien. eens even kijken wat allemaal het systeem hebben staan. Even een beetje disco zo op de zaterdagmiddag. Altijd wel lekker en gezellig. I know it's up 3 It's not a walk in the park to love each other But When our fingers interlock can't deny, can't deny you were there Cuz after all this time I'm still in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 Als ik het moet raden, iets van uh, Jantje Smit. Ja, Jantje Smits. Jantje? Jantje Smit. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat mag je ja. niet meer zeggen. Ja. Ja. Echt uh, Jan Smit. Nou ja, straks dus. Bij uh. is Zandvoort voor jou. Ondertussen zijn we de apparatuur even aan het test. Een knopje indrukken en dergelijke. En dan moet het uh, gaan lukken met uh, de column van Hanny uh, Kroesen. Hier uh, komt ze aan. Helemaal into the test weer. Ho, ho.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 Maar de rest van de roedel loert op Rudolf en wij mensen eten graag wild met de kerst, maar wolven ook. En die hoeven daar echt niet per se cranberry of appelcompote aan bij. Hoor. Nee, ach nee. De kerstman heeft het beslist niet gemakkelijk. Denk je dat hij zijn sleetjes zo even ergens kan parkeren? Nee dus, nee dus, ergens is een plekje te vinden. Oh.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 Gesloten, Wordt verbouwd. Gaat pas in januari open. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. ho hoe dan? Daar heeft de kerstman toch helemaal niks aan. En die even een berichtje sturen, even bellen of appen. Nee, nee helemaal niks. Nee. hoor. En het meest ridicule komt nog, moet je opletten. De gemeente Zandvoort verstrekt hem geen vergunning... om zijn slee te parkeren op het ijsbaantje. Het <lacht> ijsbaantje! De ideale plek voor de slee <lacht> zou je denken. Maar waarom dan wel niet? Omdat er een paar Zandvoortse gekken met fluitketels aan het kegelen zijn. <lacht> Volwassen mensen die straalbezogen van de bluwwijn met een neus roder dan die van de het ijs helpen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 De dagen zijn meestal al helemaal dichtgetimmerd. Met ja. die terugkerende routines. Ja. Ieder jaar, meestal al in oktober. begin je met de vraag: wat ga jij doen Ik met de kerst. Herst. En ieder jaar is de uitkomst hetzelfde. Eerste kerstdag bij zijn ouders. met een voorspelbare kerstmenu. garnalencocktail. en verrassend, hoe kom je erop? Een ragoutpasteitje. te verder wordt gebakken varkenshaas in roomsaus. en een vianeta staaf met een sterretje erin. En het met z'n allen: oh en ah, als het licht uitgaat, stilletjes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 Okay. Mag ik dan wat doen? Ik, ik, ik zag zo niet. Okay. Ik, ik okay. het, het, het valt een keer stil. Ja. Maar, maar, nee, ik zag zo dat handje zo mooi omhoog ja. gaan. Ik denk nou, Ik wist niet of hij nog wat wilde zeggen. Oh, oké. Okay. Nee, hoor. Ga maar gewoon door. Ja, Defan heb jij er ja. ook een? Toevallig. Ik heb dus ook wat leuks inderdaad. Want er is veel om te doen geweest. Hè? Ik zag het al op de social media voorbij komen. Maar in het voorjaar van 2026 opent in het voormalige Holland Casino aan het Badhuisplein de nieuwe beleef World of Diamond.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 Met, met, met hout afge, afgetimmerd. Dacht ja, ik, ach. Die, die zal weer open gaan, toch? Ja, voor het uh, strandverkeer. Hè, ik denk wel weer in de dus zomer. Dus niet voor de dino-bezoekers. Hmm. Die komen maar lekker met de trein. Oh, maar uh, mensen die, uh, die naar Sanford komen met de auto... die kunnen dan uh, de auto alsnog uh, daar uh, parkeren. En wanneer gaat die weer open? Ja, ja ik, in het voorjaar. Oh, okay. uh. Dus waarschijnlijk tegelijkertijd met uh, de dino-opening. Hmm.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 La la are you getting on then? I've got to rig out of my head, mate. Haven't got me plates then? No, no, I've got a wrap around my little finger. Oh, that sounds painful. She's got any friends? Oh, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I wanted to do she? I feel like a spare bit of ollie. What are you talking about? Green and surrounded by bricks. Come on, Lally Pops, let's get over it. Here's trouble coming, Kimmy Koo. Kimmy Koo. Rackin' around the Christmas tree Let the Christmas spirit ring Root beer, anyone? Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling That's only a pumpkin pie, less by Racking the way around the Christmas tree Have a happy holiday You mind, Melvin Do het 1, 2, 3, 4, 5, around Christmas tree, have a happy oh, Never did it with a pumpkin pie! Everyone's dancing merrily in oh. De dames, Mel Enkin, respectable ball uh, showing out! Mocha uh, rocking around the Christmas tree, een single fun, Het is toch zo leuk hè? van de kerstperiode dat die klassiekers uh, steeds weer terugkomen. Uh, en lekker blijven natuurlijk hè, op de radio's ook. Uh, Deze van uh, Brian Adams, je the Christmas Time. Als het goed is, Richard, hebben wij uh, Lena van der Haak uh, aan de telefoon. waar van? kennen wij Lena van? Nou, van uh, CfM natuurlijk. Ja, zij is programmaleider geweest. Hè, Kijk, lang. zelfs dat. Dus we moeten de, de, de geir, gaan de zeggen tegen, tegen van Lena. De, sorry, de Gerloog. De Gerloog. De, nie, de oude gerlofman, ger <lacht> dus nee, nee, oh, nee, dat Laten we nee. het niet horen. Oh ja, ze hoort het wel. Ja. Hoi Lena. Uh, hoi. Hallo beiden, hallo. Hallo, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. <coughs> Eén en al, gezelligheid tijd hoor ik daar bij jullie. Ja, uh, waar, waar stoor je uh, Lena? Waar ben je mee bezig? Een beetje kerstvoorbereidingen? Nou, inderdaad. Ik uh, ben op de camping omdat ik mijn kerstspullen moet ophalen. <lacht> ah, kijk. Ja, nee, mee je dat nou?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 En dat kun je ook op onze website zien. Op uh, zondag 13 december van 2 tot 4 is het eindconcert. Okay. Kijk, kun je het niet bijgaan, want het is wat uh, ver. Maar we staan wel al aangekondigd op hun agenda. Dus zondag 13 december om 2 uur. Ja. En dan, Lennart, erachteraan dan kun je ook nog het uh, nieuwjaarsconcert uh, in de kerk doen natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Er kan, kan zoveel.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 Ja, dankjewel Richard en jij ook Rob. Oké, dankjewel. En fijne dag hè. Hoi. Hoi. Ah!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 me, speaking words of wisdom, let it be.